Drie uur, Rachid Finch met het NOS Journaal. Op het Spui in het centrum van Den Haag zijn honderden deelnemers... aan de Mars der Beschaving aangekomen. Ze waren gisteravond om acht uur uit Rotterdam vertrokken. Onderweg werd de mobiele radiobus van de demonstranten... door de politie van de weg gehaald, omdat hij niet verzekerd zou zijn. Komende dag doen de deelnemers mee aan een manifestatie op het Malieveld. Die duurt tot half vier als het Kamerdebat over de cultuurbezuinigingen begint. De Mars der Beschaving begon vrijdag op Ter Terschelling... De actie kreeg steun van de oppositie, maar werkte ergernis bij de coalitie... omdat de naam zou suggereren dat voorstanders van bezuinigingen op de cultuur onbeschaafd zijn. VVD, CDA en PVV willen een Fries theatergezelschap behouden... en ook een aantal muziekgezelschappen tegemoetkomen. Vandaag willen ze daarvoor tijdens het cultuurdebat in de Tweede Kamer moties presenteren. Ze vinden dat het Friese theatergezelschap theater moet blijven bestaan...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 Ja, we hebben nog even contact, want we zaten uh, midden in een gesprek uh, wat REE nu eventjes heeft met Mark Warmerdam van Orkater. Mark van Warmerdam. Ja, ik sta hier nog steeds met Mark van Warmerdam van de theatergroep Orkater uit Amsterdam. En uh, Mark, blij dat jij het hebt gehaald. Ja, knap hè? Ja, ik, ja, ja, ja, ik ja, trouwens ook met twee. En waarschijnlijk wel een van de oudste deelnemers. Ah, goed van ah, Maar <laughs> hoe oud ben jij dan? Ik ben 57 en jij? Nou, ik ben 52. Nou, zijn wij. Als ik hier zo om me heen kijk, horen wij wel echt op de oudjes hoor. Hè? Nou, ik, nou, ik heb nog wat meer acteurs en actrices gezien die die leeftijd wel een beetje hebben. Maar morgen, even overmorgen, wat moeten wij morgen nou doen? Hoe, hoe laat is het debat morgen? Het debat is morgen om half vier, maar daaraan voorafgaand op het Maliveld. Iedereen naar het Maliveld komt van half twee tot half vier moeten we daar vooral met heel veel mensen zijn. En er gaan een aantal mensen spreken, waaronder ik zelf. En wat ga je zeggen? Dat ga ik allemaal morgen zeggen. Het zal een pittige toespraak zijn, die er niet om ligt. Want jij hebt ook al uh, tien jaar geleden de parade geopend. En toen zei jij de hele tijd, Rutte die liegt. Kan je dat nog heel kort zeggen, wat je dan precies bedoelt eigenlijk? Nou, ik ga dat sterker nog. Morgen ga ik het nog een aantal keren herhalen. Dat is, dat is eigenlijk wat mij het meeste tegen de borst heeft gestuikt, zeg ik dat goed, ja, in de afgelopen maanden... is dat ons allemaal dingen in de, in, de, in de schoenen worden geschoven die niet waar zijn. Er wordt gewoon gelogen. En het meest pregnante voorbeeld, ik zal het nu zeggen, ik ga het morgen weer zeggen... als Rutte op de televisie gaat zeggen in Amsterdam... waar dan in het weekend in 30 theaters alleen op de eerste rij tien mensen zitten, verder is het leeg... Dan is dat al, kan je dat niet anders van maken dan een moedwillige leugen voor al die mensen die geen idee hebben. En als de premier dat zegt, dan zal het wel zo zijn. En daar zitten wij nou al die maanden mee opgeschreven. met een imago wat ons aangesmeerd wordt voor, door mensen die er echt absoluut geen kaas van hebben gegeten. Waaronder de premier. Ik zie toch een enorme boze markt verwarmen. Morgen ga je dat nog allemaal doen... Op het Maniveld? Ga je ja, iets ga ik langer ik meer op het doen. En uh, je moet af en toe even flink boos zijn. En ik ben boos tot aan het debat. En er komt morgenochtend nog een hele belangrijke, uh, hele grote advertentie in uh, de Telegraaf. Uh, ik hoop dat iedereen die aan het debat me meedoet, die advertentie nog eens goed leest. Daar staan... Uh, een twintigtal onverdachte figuren, niet gesubsidieerde figuren, die iets te melden hebben over deze grove bezuinigingen. En ik hoop dat ze, dat ze daar iets van opsteken. Mark, we gaan nu uh, samen een biertje drinken. En morgen staat iedereen om half twee op het Maliveld. Dankjewel. Dankjewel. Live vanaf de, de Mars der Beschaving hier op het Spuiplein in Den Haag, hoor je zojuist uh, Reef van het is toch een beetje de toon die hier gevoerd wordt, wat, een, wat de kinderboekenschrijfster eerder vanavond al zei. Het is een boom waaraan eigenlijk misschien gekapt zou moeten worden, zelfs daar is over te discussiëren. Uh, of gesnoeid bedoel ik, maar hij wordt gekapt op dit moment. Dat is een beetje de toon hier uh, die op de, in Den Haag heerst. En voor de rest is iedereen gewoon ontzettend moe, want laten we wel wezen, het is vijf over drie midden in de nacht. Nou goed, uh, zullen we het dan afsluiten? Of denk jij? ja, ik denk wel dat het mooi geweest is zo, hè? Uh, ik dank je ontzettend, uh, Bas, voor jouw uh, goede reportagewerk. En uh, uh, geef ook een dikke zoen aan Ray voor zijn bijdrage. En uh, uh, zoek maar lekker je bedje op. En ik zeg dan nog even dat morgen... Zal ik doen, ik ga het bij deze doen. Oké, okay. dag uh, Bas. Uh, over advertenties gesproken nog even deze. Uh, afgelopen donderdag stond in de Amerikaanse Times natuurlijk deze advertorial. Met een uh, volgende waarschuwing: Do not enter the Netherlands. Cultural meltdown in progress. En daaronder stond dan veel kleiner: Dutch government declining support for the, for the arts. Severe damage will be done. Dutch arts. ...can no longer hold their unique position on the world's stage. En dat was gedaan door een aantal kunstenaars. Ik vind dat fantastisch. Cultural meltdown in progress. Goed, en volgens mij, ik, ik ga morgen ook naar, uh, naar het Malieveld. Ik hoop uh, al die luisteraars die nu lekker in een bedje liggen... dat die dat ook doen morgen. Als je van, niet alleen van kunst en cultuur houdt... maar ook uh, uh, in, de, in de zorg, in het onderwijs. En noem het maar op. De, de bezuinigingen zijn gewoon, naar mijn idee... Uh, veel te onderdacht en veel te lukraak. En, uh, nou goed. Ik ben om één uur op het Malieveld, want volgens mij begint het om één uur. Zij zeggen half twee, nou, dat maakt allemaal niet uit. Um, wij gaan nu iets heel anders doen. We gaan eventjes helemaal lekker ontspannen. Na, dit, na deze wandeling. Deze mentale wandeling. Met Sly en de Family Stone. Ja, Sly en Family Stone uh, 1971. Stoned out. Dat was uh, Sly Stone. De grondlegger van de P-Funk. Onweerstaanbaar sleept het je mee, toch? Althans, dat heb ik. Staat op het album There's a riot going on. Wat zijn de 25ste belangrijkste platen van de jaren 70? Nou, Pieter Steins, NRC Handelsbad en Bertram Maurits van Heaven. die schreven er voor uitgeverrijk uh, Contact een boek mee vol. onder de titel Luisteren Etcetera. En ze verdedigen hun selectie aanstaande vrijdag 1 juli in Paradiso. In een, in een programma vol woord, beeld en geluid. En waarom wel Randy Newman en ABBA. maar geen Frank Zappa of Lou Reed? Nou, net is in het uh, pas verschenen boek uh, Luisteren Etcetera. laten ze aan de hand van Luisteren. Schema's zien, Welke artiest zich daar, uh, zich door wie heeft laten inspireren en waarom ze zo belangrijk waren. En wie de discussie aan wil gaan, nou ja, die is welkom in Paradiso. Het is een avond vol uh, voor lijstjesmaker hè, en iedereen die graag over muziek praat. Goed, uh, we gaan straks nog wel meer van die uh, mooie oude meuk draaien van, de, van die platen. Maar nu gaan we het mysterie van Emily spelen. Uh, Jan Emmers heeft hier een mooie tekst gemaakt. En u moet raden wie of, wel, uh, of uh, wat het is. En dan kunt u uh, knijperkatten winnen. En dan moet u de bellen naar 0800-1121. En dan, uh, uh, dat is een gratis nummer. En dan, uh, dan komt er weer aan de lijn. Goed, hier komt het eerste fragment. Regelmatig bedenkt de mens zelf een passend soort van realiteit bij bekende personen. Je ziet bijvoorbeeld figuren die aan de top staan en je denkt, geen leuke jeugd gehad. En je verzint een bozaardige vader of moeder die, puur en alleen vanwege toekomstig geldelijk gewin, zijn dan wel haar kroost tot het uiterste opjaagt. Die zich geen tijd gunt voor alles waar een kind nou eenmaal wel een zin in heeft. Wel nee, leven is voor die arme kleuters al lang overleven geworden. Dat bedenk je dan. Want je vergelijkt je middelmatige zelf met topfiguren. En je bedenkt een goede reden waarom jij zelf niet zo goed bent geworden. En dan blijkt die zelfbedachte jeugd gewoon onzin te zijn. Blijken sommige mensen gewoon talent ergens voor te hebben. En hebben nog leuke ouders ook. 0800-1121 als u het denkt te weten. En wat gaan we gaan er draaien. Ja, Stevie Wonder, Talking Book, dat is natuurlijk een van die 25 belangrijkste platen. Uh, ja, ik heb hem helemaal grijs gedaard, gedraaid. En als ik die liedjes hoor, dan komen die jaren helemaal letterlijk echt. Ik zie het allemaal weer voor me. Het is moeilijk kiezen van die plaat. Uh, nou, Superstition, wou ik dan maar overslaan? Doen we deze? That dreams worthless years. Meet our ears Besides our eyes people. We'll open up Our merging hearts And feed our empty souls never end And with the strength we have won't be erased When the truth of love are glad and firm, they won't be hard to find And the words of love I speak to you will echo in my mind Believe when I fall. Van al die computers hier en de techniek die stijgt. Maar ik heb, ik heb iemand. Nou ja, daar kom je kijken. Ik heb ook geen beeld. Ik weet niet wie ik aan de lijn heb nu. Rian. Goedendag Rian. Hallo. Alles goed? Ja, prima. Heb je, heb je het eerst. Uh, zit je al lang te luisteren? Of heb je, schakel je, oh, je net in? Een kwartiertje, een half uurtje. Oké. Okay. De beschaving? Oh. Heb je daar uh, iets over te het melden? Ik heb deels meegemaakt. Deels. Okay. Toen ben ik, op, ik werd op een gegeven moment wakker. Ben je, ben je kunst- en cultuurliefhebber? Nou, niet zo. Ik ben al een oude vrouw, joh. Oude vrouw? Nou, dat... dat, dat, dat. <laughs> ik ben ook een oude vrouw. Nou, nee, niet zo oud als <laughs> ik. Anders was je niet aan het werk. <laughs> ja, oké. Okay. Nou goed. Uh, wie denk jij dat het is? Uh... Ik denk uh, de familie van Breukhoven. De familie van Breukhoven? Ja. Oh, wat grappig. Ja, ja. Dat is wel aardig, aardig bedacht, maar helaas, Rian, dat is helemaal fout. Nou hoor, ik wil knijpkappen. <laughs> nou, blijf luisteren, misschien weet je naar nou, na het succes, volgende hè? fragment. Hoi, okay. hoi. Um, misschien kan iemand even bij mij die uh, beeldschermen komen maken. Uh, maar dan gaan wij nu het tweede fragment voorlezen. Topmensen doen hun hele leven maar één ding. Doorbijten, doorpakken, dachten we. Neem nou zo'n euh, zo zo muller hè, van die, van die saapfabriek. Die gaat maar door. Iedereen denkt: Victor, kapper nou mee. Maar Victor is een topman, die gaat maar door. Tovert iedere week een andere hulpvaardige Chinees uit zijn hoed. Nou ja, zoiets dachten we dus ook van andere toppers. Maar nou, lijkt niet te kloppen. Ja, doorpakken doen ze zeker. Maar ze weten gelukkig ook wat feestvieren is. En ze doen wel eens iets anders dan dat ene: kom door pa. Die zei, moet je horen, je pubert eerst maar eens lekker een tijdje... en dan zien we wel weer. Dat was verstandig. Zeer verstandig. Is iedereen achteraf zeer blij mee. Goed. Nou, als u denkt te weten, 0800-1121. En eh, wat ga ik draaien... Oh ja, en die lijst van 25 LP's uit de 70 jaren ontbreekt uh, heel veel titels. Hè. Waar is Fly Like an Eagle van Steve Miller Band uit, uit 76? En uh, uit datzelfde jaar Hotel California van de Eagles. Dat zijn toch echt van die, van die classics, niet dat ik ze wil horen nu hoor. Fleet Book staat er wel in. Hier uh, is uh, Rumors, uit van, van de LP Rumors. Telefoon Igor, goedenacht Igor. Goedienacht. nacht. Je klinkt een beetje vermoeid? Ja, ben ik ook. Ik uh, ben een tijd achter de rug. Wat heb je gedaan dan? Nou, mijn vader is uh, begraven. Oh, dat is niet leuk. Maar niet ja. vandaag toch? Nee, donderdag. Oh, oh dat is heel triest. Was, was, was, was, was hij heel oud en was het, of was het een uh, onverwacht uh, geval? Hij had een hersenbloeding en uh, is 65 jaar geworden. Oh, dat is helemaal niet zo oud. Nee, dat is wel een naar. Goh, nou Igor. Maar je luistert wel naar de radio? Ja, ik kon niet slapen. Oh, je kon niet slapen. Oké. Okay. En toen dacht jij, ik weet over wie ze het heeft. Ik ga even bellen. Ja. Ik ik het weet. Ik dacht nou. Johnny de Mol, uh, junior. Ja, ja. Nee, dat is helaas niet goed, Igor. Nee, nee, nee. Het was ook een gok. Oké. Okay. Goed. Bedankt voor het bellen. En nacht nog, hè? Ja, bedankt. Oké. Okay. Dan lees ik nu het laatste fragment voor. En wat zeggen de zeurpieten? Ze spelen niet mooi. Het is alleen maar kracht. Nou, in. Wat nou mooi. Moet je als een ballerina tussen de lijnen mooi lopen doen? Terwijl de tegenpartij het toernooi uitmept? Uh, wij dachten van niet. Het is de kift, mensen. Het is ook moeilijk te verteren dat twee meiden uit Michigan uit hetzelfde gezin al zo lang de lakens uitdelen. Oké, okay, het gaat momenteel ietsjes moeilijker door wat blessuregedoe. Maar toch? We hebben één probleem: we weten nooit wie wie is. Ja, dat is dom. Maar we zijn geen kenners van de sportwereld. Die ene is wat forser dan de andere. Ja, dat weten we wel. En we hebben te doen met vader. Want die heeft menigmaal finales meegemaakt... waarin ze tegen elkaar moesten. Ah, daar kan pa niet aan. Dan gaat hij naar huis. 0800 als je... <lacht> 1 -1, -2 1 en natuurlijk weet iedereen het nu. Dus het gaat erom wie de eerste belt. Die kan een knijpkat uh, verdienen. En uh, wat gaan we luisteren? Um, Oké. Okay. Nou, Neddy Dread van Bob Marley uit 74. Tuurlijk staat dat in de lijst. Lijn hebben we Ben. Goedenacht, Ben. Goedenacht, Adeline. Uh, ben, wat heb je vandaag gedaan? Uh, ja, ik heb een beetje geschilderd en uh, ja, op plaats van de dag een beetje van het weer genoten ook. Okay. Uh, maar je bent niet het naar het Boymans van Be Beuningen gegaan om te demonstreren, om de, de, het museum te bezetten, bijvoorbeeld? Nee, nee, ik ben echt meer een uh, ja, toch een beetje op mezelf uh, eigenlijk. Dus ik ben niet zo. Uh, om uh, te gaan, dat uh, ben ik niet zo van. Maar ben je wel kunstenaar, Begrijp ik dat goed? Ja, ja ik, heb, ik, heb, uh, ik heb vroeger ook een WIC-uitkering een gehad. Dus ik heb ook wel van de subsidie. Uh, ja, daar heb ik wel veel mee te maken gehad. En zo. Ook van de gemeente-subsidies. Uh, dus ik vind het wel heel goed dat het er is hoor. En, uh, en nu? Ja, ik ben... Nu, ja, nu ben ik, uh, die wikuitkering is afgelopen. Dus ik ben nu uh, half postbode, half kunstenaar. <laughs> ja, op um, ja, die manier probeer ik het een beetje, de, de eindjes aan elkaar te knopen eigenlijk. Ja. maar en, en, ja, dat, ja, ja, goed. Dus jij hebt jouw manier al gevonden om dat, uh, om dat uh, een beetje te volbrengen, ik begrijp het. Maar ook niet morgen naar het Malieveld, kan ik je niet verleiden om daarheen te gaan? Te demonstreren? Ja, dat is het. Daar zit ik wel over te denken hoor. Ik, ik woon in Zoetermeer, ja. dus dat is, uh, dat is niet al te ver. Ik heb ook in Zoetermeer dus daar... gewoond. Ja, dat weet ik. De Zegwaartse weg. Heel goed, inderdaad. Ja, ja, ja, ja. We hebben wel eens vaker gesproken. Ja, precies. Ja. Ik kijk uit op de Zegwaartsweg. weg. Dus... Ja, ja, inderdaad. Oh, God, nou, dat is lang geleden. Oh, ja, ik, ben, uh... ja ik, ik zit er wel over te denken om morgen te gaan. Dus, uh, het is een klein stukje. Dus dat, uh... En het is, ja, het is heel belangrijk. Dat is uh, oh. zo gewoon. Nou Ben, ik ben blij dat je dat zegt en ik, ik hoop dat je het ook echt doet. En nou mag je zeggen wie je denkt dat het is of het zijn. Iemand van de familie Williams, Venus, Serena, ja, allebei. Nou ja, allebei, ja. Nou hartstikke goed. Ja, het, het was ook wel een inkoppertje na die laatste omschrijving. Dus ja, uh, ja. nou blijf aan de lijn, dan uh, uh, noteert Thomas nog een keer je, je adres en dan krijg jij gewoon een knijpkartje toegestuurd. Yes. Ja, oké, okay, hartstikke bedankt. Dag. Uh, oké, okay, hoi. Hoi. Um, ja, inner city blues is natuurlijk prachtig. Ja, Marvin Gaye. Tuurlijk staat hij op die lijst. Everybody thinks we're wrong Mother Who are they to judge us? Mother Mother Simply calls me where I had long Iets van, ah, ga nog maar tien minuten door, toch? Oh heerlijk, heerlijk. Marvin Gaye van het album uh, What's Going On. En tuurlijk gekozen door Pieter Steins en Bertrand Maurits... tot uh, een van de 25 belangrijkste LP's uit de 70 er jaren. Maar er zijn er natuurlijk meer. Uh, ik heb, ik heb uh, vanaf, vannacht trouwens allemaal liedjes uh, geselecteerd van LP's... die ik ook zelf allemaal had in der tijd... Uh, sinds de jaren zeventig dus. Nou, ik spring een beetje, ik heb een op en neer gesprongen in de jaren. Uh, Elvis Costello, nou, dat was ook een revelatie, zeg. Zijn eerste plaats sloeg bij mij in ieder geval in als een bom. My aim is true. Nou, ik hou het rustig met uh, oudje Ellison.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 I don't know if you are loving some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 I can't stand to see you this way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 Hoe kwam jij eh, overigens Goeiemorgen Rex van Beuningen? Goedemorgen Jan Neemans. Hoe kwam jij in 1964 in de Abbey Road Studios terecht in, in Londen? Ja, dat zou je wel willen weten. Ja, dat zou ik wel willen weten. O, dat zal ik dan vertellen. Goed, mijn connecties. Ja, maar wie, wie dan namen wil ik en rugnummers? Nou, uh, wie waren daar in de Abbey Road Studio? Je kan zo op, op je vingers natellen natuurlijk. De Beatles. Moet ik ze nog opnoemen? Ik denk het niet eigenlijk. Hè. George Martin. Ja, George Martin was een goede vriend van mij. Nou, en uh, ik, ik was in de grote studio. Nou, dat is altijd een, een lust om daar te zijn. En uh, de jongens waren bezig met een album, uh, Beatles for Sale. En uh, Rex moet een plasje doen. Rex gaat naar de wc, dat gebeurt. En verdomme zeg, ik blijf vastzitten in die wc, hè. En, en, en ik ruk aan die deur aan de kloot En het ge met geen mogelijkheid ging die open. Enfin, ik roep... Help! Ik roep nog een keer. Help! I need somebody! Hoor ik die, hoor ik die groezen met die bril. En je weet wat ik bedoel, bedoel zeggen, I got a song! Help, I need somebody! Help! Not just anybody! need someone, help! When, When I was younger, I so much younger, younger than today I never, need I never needed anybody's help in, way. Help in now, any way now But all now all these days are gone and I'm gone, not so self-assured now, now I find a chamber of mind and open up the doors now I find I've changed my mind I'll open up the door, door. The tiger, hold a tiger, hold a tiger, hold a tiger, hold a tiger, hold a tiger. Old tiger, old tiger. <whistles> Where's that tiger? Where's that tiger? Is that tiger? Where's that tiger? Is that tiger? Where's that tiger? Is that tiger? <laughs> Is that that that that that that We need that that that We need that that that that Waddle dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee Hold hold hold hold Where's that tiger? Where's that tiger? Is that tiger? Where's that tiger? Is that tiger? Where's that? En nu is het weer tijd voor uh, dat fijne oude hoorspel. Stuk moderner dan Paul Vlaanderen, maar nog steeds heerlijk gedateerd. Nieuwe oude meuk. Geschreven in de jaren 50 door het Duitse echtpaar Rolf en Alexandra Becker. En toen ook al uitgevoerd bij de AVRO. Maar die maakte er in de jaren 60 nog eens een nieuwere versie van. Jeroen Becker, trouwens, die was eh, geboren in Londen. Maar die kwam als Duitser eh, tijdens de Tweede Wereldoorlog toch in Engels krijgsgevangenschap. En die is daar voor het eerst gaan schrijven. Later trouwde hij met de actrice Alexandra. En die had het toneelvak nog geleerd van Gustav Grünchen. Dat is een van de grootste Duitse acteurs. Eh, dat is een omstreden figuur. Hè, zie de roman Mephisto van Klaus Mann. Eh, en die heeft hij over hem geschreven. Dan heet hij Hendrik Hufjen. En Dan uh, Ist Swabo die heeft dat toen verfilmd met Klaus-Maria Brandauer in de hoofdrol. Ik vond het een fantastische film. Staat nog steeds op mijn netvlies. Maar waar waren we? Oh ja, mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Cox. Ach, die arme heer Cox. Prettig onderkoeld, vertolkt door Luc Lutz. Is valselijk beschuldigd van moord. Hoe gaat hij zich daar uitredden? <tied>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 Mijn vriend Richardson is een bijzonder verstandig man. Niet alleen omdat hij privé-detective is, nee, ook geheel los daarvan. Daarom had ik naar hem moeten luisteren. Hij ja. had me nog zo gewaarschuwd voor die cocktailparty waarop ik was uitgenodigd. Voor de schone Geneviève waar ik zo nieuwsgierig naar was. En voor het stom, vervelende geluid van de high society. Wat het laatste betreft, had hij het echter volledig bij het verkeerde eind. Oh nee, lieve luisteraars, vervelend was het beslist niet. Het was een bijzonder geslaagde party met twee doden om te beginnen het snoeperige hulpje in de huishouding van het echtpar Gatewell. Die viel dom weg om, natuurlijk, in mijn armen. Kort voordat zulks geschieden had een vagebond in Vodde een brief voor mij afgegeven. Laat me niet in de steek, ik hou het niet meer uit, je gunny stond daarin. Geschreven door een lieflijke vrouwenhand. Inspecteur Kater van Scotland Yard kon daar het komische beslist niet van inzien. Die liefelijke vrouwenhand bleek namelijk die van de overledene te zijn... Uit de mond van Edmund Gatewell, de lomphartelijke heer des Huizers, vernamen wij dat de zogenaamd uit christelijke naaste liefde in huis genomen verre verwante in werkelijkheid zijn onechte dochter was. Geboren voor zijn huwelijk. Nauwelijks was dit nieuwtje tot ons verwonderde trommelvlies doorgedrongen of er werd ons alweer een verrassing bereid. De volle vagebond die mij de brief van Gunny had overhandigd, werd voor het belendende perceel achter het stuur van een auto gevonden. De auto bleek gestolen, de oude kerel was dood. Op de voorbank naast hem lag een briefje geadresseerd aan Mr. Cox. De inhoud luidde, laat mij niet in de steek, ik hou het niet meer uit. Je Jonathan. Dit keer was het dus een Jonathan die ik niet in de steek mocht laten. Wie zou dat in hemelsnaam kunnen zijn? De schone Geneviève gaf mij tenminste een heimelijke tip. De vriend van de dode hulp in de huishouding heette Jonathan Burns... Inspecteur Kater ging weliswaar enorm tekeer... maar schoot desalniettemin maar heel weinig op. Bij de lijkschouwing bleek dat beide slachtoffers... aan een hartverlamming waren overleden. De afdeling moordzaken had er dus formeel niets mee te maken. En van Jonathan Burns ontbrak ieder spoor. Hij bleek nergens te vinden. Geen wonder. Hij had de hele nacht bij mij thuis gezeten. Toen ik de volgende middag tegen een uur of twee huiswaarts keerde... begon mijn huishoudster over hem te babbelen. U zal het niet geloven... Maar hij is geen bang dat hij gauw dood zou wezen. Mm -hmm. Ja, Dat heb ik hem natuurlijk uit zijn hoofd gepraat, maar hij wou toch wachten. De hele nacht. Maar hij is toch nog weggegaan. Ja, om een uur of elf. Hij kan niet langer blijven, zei hij. Ik moest u de groeten doen en vooral zeggen dat u goed op uw paraplu moest passen. Op mijn paraplu? Ja, die paraplu met die knop van een gat? Een geval voor de psychiater, dacht ik bij mezelf. Maar ik trok er toch maar op uit om Jonathan te gaan zoeken. Ik belde bij hem aan, maar hij deed niet open. Hij had er waarschijnlijk de kracht niet meer toe. Ik hoorde hem kreunen en vertwijfeld om een dokter roepen. Ik holde als de gesmeerde bliksem de trappen weer af om de dokter te bellen... en hulp te halen in de gedaante van een conciërge met duplicaatsleutels. Maar in de flat van Jonathan Burns bleek niemand aanwezig te zijn. Absoluut niemand. Geen gewonden, geen zieke, niemand. Ik begon mezelf een beetje belachelijk te voelen... Hetgeen mij hoogst zelden overkomt, maakte mij verontschuldigingen... en begaf me regelrecht naar inspecteur Kater. Die vond mij net zo belachelijk als ik mezelf. Je wordt zo langzamerhand een komische figuur, Cox. Wat heb ik aan die verzinsels van jou? Ik zou het echt niet meer weten, inspecteur. Toch zou ik u één ding willen raden. Houdt u dat pand in de Chrysanthemum Road goed in de gaten. Hartelijk dank voor de tip. Scot, want ja, zou echt niet weten wat ze zonder jou zou moeten beginnen. In ieder geval behoor ik gelukkig tot die nuttige bevolkingsgroep... die altijd bereid is om de justitie behulpzaam te zijn. Helaas, ja. Alarm, inspecteur. Er schijnt een moord te zijn geplicht. In de Chrysanthemum Road. Waar? Chrysanthemum Road 32. Een jongeman de schedel ingeslagen. Zijn naam is... Jonathan Burns. Zo maakte ik dus eindelijk kennis met Jonathan Burns. Helaas in een toestand waarbij zo'n eerste kennismaking... nou niet bepaald een prettige ervaring is. Met ingeslagen schedel. De dokter die ik had laten bellen, bleek hem gevonden te hebben. Wie heeft u hier binnen gelaten, dokter? Uh, niemand. De voordeur stond open. Ik heb het lijk snel onderzocht en u toen meteen gebeld. Daar begrijp ik niks van. Jij, Cox? Als u het mij vraagt probeert iemand ons op een grandioze manier voor de gek te houden. Maar jij was vandaag al eerder hier binnen, is het niet? Ja, dat heb ik u toch verteld. Nou, dan geloof ik dat ik wel weet... wie u ons die poets denkt te kunnen bakken. Wat? U gelooft toch zeker niet... dat ik die jongen vermoord heb? Wie anders, Mr. Cox? Ah, dat ziet er niet zo mooi uit. Dat dacht ik ook. Nee, voor u bedoel ik, inspecteur. Huh? Ik ben geen moment alleen hier in deze flat geweest... maar voortdurend in gezelschap van de concierge. De concierge, hè? En waar is die nu? Dat weet ik niet. Collins? Inspecteur? Ga die conciërge zoeken. Hij woont op de benedenverdieping. Dank u. Laten we het hopen. Wat bedoelt u? Laten we hopen dat die conciërge er inderdaad is. En niet toevalligerwijze van de aardbonen verdwenen blijkt te zijn. Want als ik geconfronteerd mocht worden... met het sprookje van de geheimzinnig onbekende... zou ik wel eens bijzonder wantrouwend kunnen worden. Met alle respect voor uw ironische instelling... ik vind het echt geen moment om grapjes te maken. Dan nou moet je misschien wel lachen, maar ik ook niet. Die jongen daar... Jonathan Burns voelde dat hij ten dode was opgeschreven. Hij heeft zelf het tijdstip van zijn dood voorspeld. Vandaag tussen 12 en 1. Misschien zouden we dat ook eens kunnen controleren. Maak je geen zorgen, ook dat gebeurt. Maar laten we eerst nog even wachten op de omineuze concierge van je. Ik vind het namelijk hoogst merkwaardig... dat hij niet uit eigen beweging is komen opduiken. Want een goede concierge komt toch zeker meteen informeren... wat er aan de hand is wanneer er politiewagens voor de deur stoppen? Misschien heeft hij dat nog niet gemerkt. Misschien bestaat hij zelfs helemaal niet... Moeten we nog maar afwachten. Met alle soorten van genoegen. Zo, Collins, ben je er weer? Natuurlijk. Had ik dan niet moeten terugkomen? Jawel, jawel, maar niet alleen. We hadden gedacht dat je die concierge zou meebrengen. Die komt direct. Hij moet alleen zijn schoenen nog even aantrekken. Hij was een uurtje gaan liggen. Nou, wat had ik u gezegd, inspecteur? Jammer dat we niet gewed hebben. Oh, daar komt hij al, geloof ik. Dag, Mr. Miller. Lieve, help nog een toe, wat is hier gebeurd? Huh, groot God. Maar dat is toch. Het is toch Mr. Burns? Ja, zijn schedel is ingeslagen. Wat? Wat heeft dat te betekenen? Wie bent u? Ik ben inspecteur Carter van Scotland Yard. Oh. Ik wilde u een paar ja. vragen stellen. Ja, gaat u gang. Wanneer was u voor het laatst in deze flat? Ja, dat zou ik echt zo precies niet meer weten. Een maand of drie geleden, geloof ik, ja. Er zat een raamklem. Drie maanden geleden? Nou ja, het kan ook vier zijn. Waanzin! Mr. Miller, denkt u nou eens goed na? Wie is die, meneer? Neemt hem niet kwalijk, maar wie bent u? Herkent u mij niet? We zijn toch nog geen uur Hallo geleden ogenblik, samen... ogenblik, Cox. Ik ben degene die je de vragen stelt. Ja, maar dat is die man, inspecteur. Dat zweer ik Ja, nu. ja, ja. Mr. Miller, ik wil de waarheid. En niets dan de waarheid van u. Natuurlijk, inspecteur. Heeft u deze heer ooit eerder gezien? Nee. Ik zou me heel erg moeten vergissen... Maar ik heb over het algemeen een uitstekend geheugen voor gezichten. Denkt u maar rustig na. We hebben alle tijd. Nou, misschien heel vroeger is. Jaren geleden. Nee, nee, nee. Het gaat om vandaag. Heeft u deze meneer vandaag gezien? Beslist niet. Bent u nou helemaal krankzinnig geworden? Het is namelijk een uur geleden. Hou ah, je mond, koks. Heeft u een sleutel van deze flat? Ja, ik heb duplicaatsleutels van alle flats hier in huis. Bent u vandaag ongeveer een uur geleden... In deze flat geweest? Nee, zou ik toch niet in mijn hoofd halen. Zou de huurder wat me denken als goed, ik hier... Goed, goed, goed, goed, dank u wel. Dat is voorlopig alles. We zullen later nog wat proces procesrobaal van uw verklaring opmaken. Wacht, die vrouw... Wat nou weer? Gelijk vloers tegenover de woning van de conciërge woont een vrouw. Die weet dat ik met de conciërge gesproken heb. Zij was erbij. Ze heeft ook gezien dat hij de sleutel is gaan halen. En met mij naar boven is gegaan. Goed. Dan zullen we nou nog maar eens gaan horen wat die vrouw te vertellen heeft. GELUIDEN Nee, meneer. Die heer ken ik niet. Die heb ik nog nooit gezien. En ik heb twee keer met u gesproken, weet u niet meer? Ik heb u ook nog gevraagd om een dokter te bellen. Het spijt me, maar dat is beslist niet waar. Dokter, u was als eerste hier. Ik bedoel, uh, u heeft het lijk ontdekt. Ja. U bent toch vast en zeker niet tot eigen beweging gekomen? U bent toch door iemand gewaarschuwd? Ja, maar, maar niet door deze dame. Het was mannenstem. Die zei dat er een lijk lag in de flat van Mr. Burns. Wat zei hij? dat er een lijk lag? Ja. En wie was die man? Wilt u zeggen dat u dat echt niet meer weet? Hij noemde anders duidelijk zijn naam. Hij zei, mijn naam is Cox. Het was inderdaad volkomen vernietigend. En ook al was de hele geschiedenis zo duidelijk... als twee zwarte pieten die zwarte schoensmeer zaten te ruilen in een tunnel... één ding was volkomen duidelijk. Ik zat op een afgrijzelijke manier in de puree... Daarbij kwam dat Kater opeens een van zijn hyper-energieke buien kreeg. Hij verbood mij absoluut om ook nog maar één woord met die luidjes te wisselen. Ik was er namelijk van overtuigd dat die concierge heus wel met de waarheid... voor de dag was gekomen wanneer hij eerst maar eens behoorlijk door de mangel was gehaald. Maar zijn leugens waren juist koren op Kater's molen. Nu had hij eindelijk een verdachte. Goed zo, zouden zijn superieuren zeggen. Prima werk, Kater. En hij had zijn nachtrust weer gered. Mijn nachtrust was voorkomen naar de maan. De inspecteur had me weliswaar toegestaan om Richardson van zijn bureau uit op te bellen. maar hij had ons niet voldoende tijd gegeven om een plande campagne te maken. Die slag ik op de stroozak in mijn celletje en piekerde me wild. Wie had mij dit koopje nu eigenlijk geleverd voor de donder nog een toe? En waarom, voor een tweede donder dan nog boven dan. wat werd hier voor een spelletje gespeeld? Twee mensen waren gestorven aan een hartverlamming, de derde was de schedel ingeslagen. Ik had hen geen van drieën gekend en toch dook mijn naam telkens weer op. En steeds weer in verband met een van die doden. Het was vier uur smorgens toen ik eindelijk indommelde. Ik droomde de afschuwelijkste dingen. Maar ze waren stuk voor stuk nog stukken aangenamer dan de werkelijkheid. Zie zo, Mr. Cox. Wat zou u ervan zeggen wanneer we de gebeurtenissen van eergisteravond... en gisteren nog eens onder de loep namen? Ik heb u al alles verteld wat ik weet. Maar wij weten intussen heel wat meer. Misschien kunnen we daar uw geheugen mee opfrissen. Ik hang aan uw lippen. Mijn mensen hebben de flat van Jonathan Burr grondig onderzocht. Vooral het vertrek waar zijn lijk werd aangetroffen. En wat voor sporen heeft u gevonden? Geen enkele. Geen mm -hmm. vingerafdrukken, geen afgerukte knoop, geen textielvezels... Zelfs niet de kleinste beschadiging op de vloerbedekking. Geen kasten op de meubels, geen uitgerukte hoofdharen, niks. Nou, dat is geweldig, inspecteur, werkelijk geweldig. Geen sporen zijn ook een spoor. We weten nu tenminste dat er geen worsteling of zoiets heeft plaatsgevonden... tussen Jonathan Burns en zijn moordenaar. Hij werd neergeslagen zonder gelegenheid te hebben zich te verweren. Het is allemaal razendsnel gegaan. Er was ook geen doodstrijd. Burns heeft waarschijnlijk amper iets gemerkt. Maar ik heb hem zelf om hulp horen roepen. Hm... Mister Cox, heeft u zich wel eens aan een psychiatrisch onderzoek onderworpen? Ik, waarom zou ik? Afgezien van het feit dat uw verhaal afdoende is verlegd door de verklaring van de conciërge. Oh, arme Paul Cox, hij blijft maar verdacht. Ook al was de geschiedenis zo duidelijk als twee zwarte pieten die schoensmeer zaten te ruilen in een tunnel. Hoe voorzien je het? Hou het nieuws en dan weer snel door.